9 uur. Dit is Joachim Kuma met het NOS De cao-lonen zijn vorig jaar met gemiddeld 1,4% gestegen. Dat is de grootste stijging sinds 2012, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De lonen stegen het hardst bij de overheid, met 2,3%. Het CBS merkt op dat bij de overheid sprake is van een inhaaleffect. Gekeken naar bedrijfstakken was de cao-loonstijging het hoogst in het onderwijs en bij water- en afvalbedrijven. Consumenten weten steeds minder vaak waar bepaalde keurmerken voor staan. Volgens de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, is er een wildgroei aan keurmerken. Uit onderzoek blijkt dat sommige consumenten de keurmerken zelfs zien als een marketingtruc. Wat volgens de ACM ten koste gaat van de geloofwaardigheid van alle keurmerken. De organisatie vindt dat er strengere regels moeten komen voor het oprichten en beheren van keurmerken. De overheid heeft de euthanasieregels verruimd. Mensen met ernstige dementie kunnen nu euthanasie krijgen, ook als ze daar zelf niet meer over kunnen beslissen. Dat staat in de onlangs vernieuwde richtlijn over euthanasie van de ministeries van Volksgezondheid en van Veiligheid en Justitie. De nieuwe richtlijn is opgesteld naar aanleiding van de maatschappelijke onduidelijkheid over de mogelijkheden van euthanasie bij dementie. Soms kunnen mensen met dementie ondraaglijk fysiek lijden, maar kunnen ze dat niet meer in woorden en gebaar duidelijk maken. In die gevallen mag een arts euthanasie toepassen op voorwaarde dat de patiënt eerder wel een euthanasieverklaring heeft opgesteld. In Parijs wordt vandaag op meerdere plaatsen de aanslag op Charlie Hebdo herdacht. Een jaar geleden werden op de redactie van het tijdschrift twaalf mensen doodgeschoten, voornamelijk cartoonisten. Twee dagen later werden de twee islamitische terroristen gedood. Zondag is er een grote herdenking in Parijs. Het weer in het noorden vriest het licht en kan het dus ook overdag nog glad zijn. In de loop van de ochtend gaat het vanuit het zuidwesten regenen. In het noorden is er mogelijk nog wat winters en neerslag. Uiteindelijk is het aan het begin van de avond vrijwel overal boven nul. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apel door een 5 kilometer file tussen Amersfoort Noord en Barneveld door een ongeluk op de linkerrijstrook. Op de A4 Amsterdam Rotterdam tussen Knopend de Hoek en Nieuw Venep nog 5 kilometer file. A9 Alkmaar Amsterveen tussen Haarlem Zuid en Knopend Badhoevedorp 5 kilometer. Op de A10 Volendam richting de Nieuwe Meer tussen Zeeburg en de Rij 5 kilometer. A27 Almere Utrecht tussen Knopend de Eemnes en Hilversum 2 tussen Hilversum en Utrecht-Noord 5 kilometer file. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Leusden-Zuid en Soesterberg 3 kilometer. Een ongeluk op de A44. Den Haag richting Amsterdam geeft een uur vertraging tussen Oostgeest en Kaagdorp 7 kilometer. En de linkerrijstrook blijft waarschijnlijk nog een uur lang dicht. Op de A44 richting Den Haag tussen Afrit Oude-Wetering en Noordwijkerhout 5 kilometer. Tussen Voorhout en Wassenaar 5 kilometer file. En 201 hilversum Hoorn bij de aansluiting met de A2 3 kilometer. N209 Rotterdam Hazerswoude. Door een ongeluk is de weg dicht bij de aansluiting met de A12. En dat is in beide richtingen. De N219 heeft een kwartier vertraging bij de aansluiting met de A20. 4 kilometer file. Tot zover de verkeersin. En... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Even naar nou wat schandelijke foto's van het slopen van de achterkantplein van het raadhuis. Hoe is het mogelijk? Uh, tegenover ons zit Jan Beelen van het CDA en goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen en de beste winst allemaal. Ja, ja, wat jij denk ook. jij als je die foto's ziet? Dan denk ik bij mezelf, waar zijn we hiermee bezig? En waarom moet de gemeenschap hier waarschijnlijk ook even opdraaien? Deze kosten, ik vind het echt uh, onbegrijpelijk. En wat mij betreft worden deze daden zo snel mogelijk in de kraag gevat. Ja. Door justitie en de rechter berecht. En wordt de schade op hen verhaald. En, uh, ja, en we moeten kijken hoe we dit in de toekomst mogelijk kunnen dat, voorkomen. Is dat te zien? Want er hangt daar wel een camera. Er hangt inderdaad een camera. En ik ben ook benieuwd of we op die beelden ook de daders kunnen zien. Of justitie daar ook iets mee kan. En dat we ook op die manier de daders kunnen, kunnen aanpakken. Het was niet uh, waarvoor jij hier naartoe kwam. Want je nee. kwam voor de windmolens. <laughs> maar dit kwam zo te sprake omdat het toch wel een, een, een, een, een ernstig uh, vandalisme is. Zeker. Um, Zandvoort is tegen windmolens. Nou, wij zijn niet tegen. Nee. <laughs> nee, ik wil <dacht> meteen. Uh, <laughs> Mijn zin was nog niet af. <laughs> Zandvoort is tegen windmolens uh, direct voor de kust op de plaats die uh, uh, uh, aangewezen is. En dat is heel dichtbij, dus heel veel uh, windmolens in het zicht. Ja. Uh, Zandvoort is wel voor windmolens als ze maar bij Uimuiden ver komen te staan. Klopt. Dus die dingen moet je uh, goed gescheiden houden. Zeker. En nu loopt de hele politiek uh, de benen uit het lichaam om minister Kant te bewegen uh, zo snel mogelijk die dingen neer te zetten ja. op Ver. Op twee jaar lang. Is dat sturen naar Ver of is dat gewoon die dingen moeten er komen? Nou, feit is dat die, dat die windmolens er moeten komen. Kijk, dat, daar, dat betwist ook niet. En dat is, het is ook niet in het belang van Zandvoort om te zeggen we zijn tegen windmolens. Want dat is nee. echt heel belangrijk om dat iedere ja. keer te benadrukken. We hebben op nationaal niveau een energieakkoord afgesloten... Op Europees niveau hebben we ook met elkaar afspraken gemaakt rond, rondom het klimaat. In Parijs hebben we recente afspraken gemaakt. En dan is het echt onbegrijpelijk of bizar, zoals de wethouder Kuipers dat zegt... dat we nu gaan wachten en gaan rommelen in de marge. Gaan rommelen in het zicht voor windmolens die dus nog aangewezen moeten worden. Er moeten nog allemaal procedures lopen. Dat gaat jaren duren. Terwijl er een plek ver op zee is, buiten het zicht, dat geen banen kost... waar we direct kunnen beginnen en ook direct direct kunnen werken aan het behalen van die doelstellingen... die we met z'n allen hebben gesteld. Dus op dat punt hebben de gemeenten nu gezegd... waaronder Zandvoort en Noordwijk en, Noordwijk, Sier, en Katwijk Sier, uh, ja, en ja. Wassenaar... als ik het goed heb, ja, wassenaar, okay. begin nu bij IJmuid Ver... maak haast met die windmolens op zee... En probeer die doelstellingen te halen en stop met dat grommel in de marge. Stop met dat grommel in het zicht. En is die brief die is nu al naar minister Kamp gestuurd? Uh, die brief gestuurd. is verstuurd, zeker. We ja. hebben een, uh, als het goed is, is er een persbericht op de website geplaatst. Dat is ook naar de kranten gestuurd. Alleen is het weer zo ontzettend jammer dat dat weer niet wordt opgepakt. Terwijl bijvoorbeeld juist wel die wetstroom, dat het ontzettend relevant is. Maar hoe bedoel je niet opgepakt? Nou, ik heb het niet in de Telegraaf bijvoorbeeld kunnen lezen... of in de Volkskrant, of ik heb het niet op het NOS zien verschijnen. Hoe komt dat? Is het niet meer interessant? Ja, dat... Ja, dat ja. Want het is, het is natuurlijk interessant voor kustbewoners... maar mensen in Gelderland die zeggen waarschijnlijk... Van, nou, het zal mij worst wijzen. Ja, ja. ja, want het is ver van hun bed. Ja. Dus, dus is het voor de Telegraaf niet interessant? Nou, ja, nou, ik toevallig, ik las laatst een, een bericht in de Telegraaf. hadden we het over het feit dat de kust mogelijk verbelgiseerd. Ja, dat is een, ook een nieuw woord, maar dat oh, betekent well, is dat. Verbelgiseerd? <laughs> ja. Dat? Nou, dat, dat we allemaal van die allemaal dat we de hele kust volbouwen met, met betonnen Pellershotels, als het ware. Oh. En toen bedacht ik mij. hoe. Hoe kan je daar zorgen over maken? tot wij gewoon straks 100 van die palace hotels in het zicht voor onze kus gaan plaatsen. Ja. Dan ja. draaien ze. En, en, en dan draaien ze ook nog eens. Ja, ik vind dat onbegrijpelijk. En, en wat ik, ja, we hebben op het moment 40.000 handtekeningen. Ja. Als we het laatst hadden we een hond, Geno, begreep ik. Ja. Die kan in twee dagen 10.000 handtekeningen binnenhalen. En wij zijn al twee jaar aan het knokken voor winmolens. We hebben het over 6.000 banen. We hebben het over iets wat ons zo ontzettend waardevol is. Niet, denk ik, uh, en jou. op een, ja. een of andere manier lukt het niet om met allemaal acties, met heel veel geld, om niet iedereen te bewegen om, um, om een petitie te tekenen of om echt... Ja, ik... ik nou ja, kijk, met... uh, je hebt 40.000 handtekeningen. <coughs> Sorry. Toen die actie liep heb ik daar eens een, een, een soort rekensommetje op losgelaten. Wij hebben 17.000 inwoners, waarvan de helft... Uh, niet tekenen, denk ik. Dus dan heb je er nog maar uh, een, een, een 8000. Ja. En als je het dan doortrekt over de, de, de kustgemeentes, deze vier zeker, die er wat aan doen, ja, dan kom je niet aan, uh, aan extreem uh, getallen. Want ik kan me niet voorstellen, ja, het is geen hoor, maar mensen uit, uh, uit achter Utrecht, die gaan die petitie niet tekenen. Nou ja, of die, die zijn er niet van op de hoogte, want dat is ook een punt natuurlijk. Ja, maar zou, zou, zou het ze interesseren? Nou, ik denk het wel, want als je kijkt wat een, wat een, wat een impact dit kusttoerisme heeft op, op het ja, gehele groep... dat, dat is mooi voor Zandvoort, maar die meneer in Utrecht. die hebt niks met jouw uh, verblijftoerisme. Nou, uiteindelijk. Maar het gaat toch ook Tops. om de schone energie, Ben? Het gaat ja, toch... dat, ben ik, ik ben dat... het zeer zeker eens met dat die dingen aan mij er veel moeten komen. Maar het ging mij nu even om, ja, zeker. om, om de landelijke interesse. Maar als ik dan ja, ja, ja. tegen diegene zeg: van nou, we hebben op het moment doelstellingen te behalen. De, het kabinet wil dus kleine windmol, windmolenparken binnen het zicht gaan plaatsen. Terwijl we nu direct aan de slag kunnen op een, bij een windmolen terrein. En dat gebeurt niet. En dat gebeurt niet. Waar we ook nog eens veel meer energie uit kunnen halen. Wat weliswaar wat extra geld kost. Maar ja, dat is iedere keer het probleem. Het is gewoon een ordinaire centenkwestie geworden ja. voor minister Kamp. En uh, wij moeten de Tweede Kamer overtuigen dat het loont om die extra investeringen te doen van 45 miljoen per jaar... Mm -hmm. om die winmolens dus buiten het zicht te krijgen. Ja. En dus je doelstellingen halen. Dat is heel belangrijk. Als je zeker. mensen achter Utrecht gaat uitleggen over doelstellingen... dat ze veel meer uh, uh, uh, zicht of interesse hebben... als dat je zegt, we hebben kustvervuiling. Ja, zeker. Ja. Ja. Voor ons is dat heel belangrijk, maar voor hen is wellicht... Uh, ja, omdat, de, omdat, ja, je, omdat je uh, uh, steun zoekt voor het sneller plaatsen als dat het nu zou gaan gebeuren... met allerlei procedures van voor en tegen. Nu zou je kunnen stellen dat de, de belangrijke kustgemeentes... direct ja roepen als je in de Muiderver gaat bouwen. Zeker. En het draagvlak dat wordt ook direct vergroot. We kunnen direct aan de slag. Het kost weliswaar iets meer. Geen banenverlies, want we hebben het hier ook echt over 6000 banen. Ik kan me niet helemaal voorstellen dat er wellicht ook... Utrechters zijn die in Zandvoort werken, maar goed, die kans is theoretisch wel aanwezig. Dit ja, is een andere insteek. Dit is een andere insteek en zeker. En voor ons is dat, dat, dat, dat vrije uitzicht gewoon van levensbelang. Ik denk eerlijk gezegd ook voor die Utrechters, want hoe mooi is het als, als je een dagje naar Zandvoort ja, kan of een dagje naar de Scheveningen kan. Maar we moeten ons echt blijven realiseren. Ja. We hebben het niet alleen over een kustparkje over voor Zandvoort. We hebben nee, het over nee. zes parken die er nu staan, Luchterduinen, die over de gehele Nederlandse kust worden, worden geplaatst. Ja. En dus het zicht zal fundamenteel veranderen als we zulke rare besluiten gaan nemen zoals nu in Den Haag mogelijk worden genomen. Ja, dat is duidelijk. Uh, er wordt dus nu een, een, een, een, een, een brieven komen eruit, persberichten komen eruit over minister de minister, zette nou die in oude doe dat nou? Hoe ver dondert dat de Tweede Kamer in? Nou, zelf als CDA hebben wij natuurlijk ons Tweede, ons tweede Kamerlid blijven we benadrukken, blijven we ook bestoken met mailtjes... blijven we bij congressen, bij regio-bijeenkomsten, maakt niet uit. We nee, blijven daar daar, he, daar heb, heb je ze weer. Nou, die, de, je mevrouw je. Agnes Mulder komt uit Assen... Oh. en die is heel zeker op de hoogte van alles wat hier in Zandvoort gebeurt. Dat kan ik u verzekeren. En ik weet ook zeker dat andere politieke partijen in Zandvoort... hun uiterste best doen om, um, om iedereen te bewegen... om die winmolers te verplaatsen naar Muidenver. Al moet ik wel gewoon constateren dat er in de Tweede Kamer... een aantal mooi praters zijn die iedere keer zeggen van ja, we zijn kritisch op, op, op windmolens binnen het zicht. Maar als bijvoorbeeld Agnes Mulder een motie indient... om die windmolens buiten, het, buiten de 12-mijlzone te plaatsen... dan geven ze niet thuis en dan zeggen ze het is nog niet aan de orde. Maar ja. op dit moment zijn waarom, waarom er... Waarom is het ja. dan niet aan de orde? Omdat zij zeggen ja, de plekken moeten nog aangewezen worden... Terwijl iedereen nu al voorsorteert op winmolens binnen het zicht. Ja. En, en dat, ja, dat is heel jammer. Maar ja. ik blijf hoop houden. We blijven strijden. Ja. Ook we naar de Tweede doorgaan, Kamer toe. Ja. Want dat is gewoon het allerbelangrijkste. Dat we die Tweede Kamer overtuigen ja. van het ja. feit dat ja. Ja. De Ver een beste alternatief is wat je kan hebben. Zijn die uh, handtekeningen zijn al nou aangeboden? Hè? Ik of zou dat niet, niet weten. Nee? Ik denk ja? zijn ze aangeboden. Want ik begreep dat je vanaf 50.000 handtekeningen... dat je het ook echt op de agenda van de Tweede Kamer kan plaatsen. Dan hebben we nog 10.000 handtekeningen nodig. Als dat zou lukken, dan heb je natuurlijk ook direct die aandacht. Maar ja, ja. ja maar deze motivatie uh, zou je daar nog een keer de boer mee op kunnen natuurlijk. Ja. Zeker, ja. En wat mij betreft kan het nog meer. Ik weet 100% zeker dat op dit moment <coughs> al die kustgemeenten hun uiterste best doen om om de, de en de Tweede Kamer te overtuigen. Maar er kan altijd nog een schepje bovenop. Maar het is gewoon ontzettend lastig als kustgemeente om. ...tussen dat nieuws te komen... ...want blijkbaar zijn er niet Je moet iets heel bijzonders moet je ja. gaan doen om, om op te vallen, denk ik. Ja, maar dat, dat is maar, wat, ik, wat, wat ik aanhaal. Het is voor een heleboel mensen ver van bed bedshow... ...en uh, het zal mij jeuken dat die dingen er staan... Uh, ...want ik woon toch in, uh, noem maar wat op. Ja, maar dus ook, dan maar kan nu... je altijd zeggen van het, dat kan niet. Ik bedoel, als er iets Ja, in... maar zeg nou eens dat ze een windmolen ja. zouden zetten... ...een uh, windmolenpark uh, achter Assen. Ja. ja. Ga jij dan een handtekening zetten? Nou, niet, niet schouw misschien. maar nou, dat, uh, dat, is, ja. dat is wat ik bedoel. Maar goed, um, de insteek van de politiek zou dus nu ook zo kunnen. In plaats van de, de, de, de, de, de horizonlijn. Een kamp. Jij moet je doelstelling halen. Zet ze nou bij hem uit de ver. Dan zijn we van de gezeur af. En dat is nu juist net wat uh, in dat laatste persbericht ook uh, uit ja. is gegaan. Dat is nu juist net wat, uh, wat de wethouder en zijn collega's heeft betoogd. Ja, probeer die doelstellingen nu te halen. En het is bizar, het is echt bizar dat we nu gaan rommelen in de marge. Gaan rommelen in het zicht. Terwijl we gewoon een lichter, park waar hebben wat we ja. direct kunnen gebruiken. Waar we bij wijze van spreken al gisteren aan de slag mee konden gaan. En maar dat gaat, wordt dan niet gedaan. Maar, ja. maar nu gaat dus ook uh, in de Kamer een andere uh, invalshoek gebeuren. De doelstelling en niet meer het zicht zeker ja want de Tweede Kamer moet ook wel. We hebben doelstellingen te halen in 2020 moet 16% duurzaam zijn. Als we op deze voet doorgaan gaan we dat nooit halen. En dan hebben we problemen in Europa, hebben we problemen in de wereld. En, want we hebben nog een klimaat we hebben zo'n klimaatakkoord getekend. Ja. Gaat CDA daar kamervragen over stellen? CDA heeft meerdere malen kamervragen ja, nu, nu, gesteld. Uit ik ga Anderhoek. zeker uh, mevrouw Achtersmulder weer uh, opbellen. En, um, en om de Provinciale du, du. Staten gaat... Uh, nou, ik heb wel eens een mail gehad van mevrouw Mulder... dat we misschien iets minder mailtjes moeten sturen. Ja. Dus dat, dat, betekent, dat geeft ook wel een beetje aan hoe erg om onze erg afdeling uh, bezig, is bezig is... naar de Tweede Kamer toe. Maar ook in de Provinciale Staten zijn, we echt, uh, zijn ze actief... en ja. ik ga hen ook proberen te motiveren om dan met elkaar... ook weer mevrouw Achtersmulder ja. te bewegen tot het stellen van vragen? Ja, de de politiek is duidelijk daar is ongeveer iedereen het mee eens dat die dingen uit de ver moeten komen te staan dus daar zou ook nog een beweging in kunnen zitten die landelijk naar de Kamer toe gaat dus we moeten dat gaan zien en we hopen dat het goed komt en wat gaat de CDA het komende jaar doen? Het CDA gaat door op de enthousiaste voet zoals we nu mee bezig zijn. Ik moet zeggen, we hebben een hele, een hele leuke groep waar we mee, mee werken. We hebben ja. een wethouder die echt zijn stinkende best doet om de financiën op orde te brengen. Om die zorg echt goed te laten landen. Um, daar zitten echt nog aandachtspunten. We blijven daar echt kritisch op toetsen. We zijn voor het MKB heel erg bezig. We hebben dat winterparkeren onder andere nu, uh, nu geregeld. Waar ja. ik zelf ontzettend blij mee ben. En je ziet het ook, boulevards staan vol. Mensen vinden het weer prettig om een eurotje in de automaat te gooien... nu ze er twee uur mee kunnen staan. Um, het CDA gaat door op deze voet. Als het goed is, komt de mantelzorgnoten kom binnenkort ook naar de gemeenteraad toe. Dat vinden wij ontzettend belangrijk, dat die mantelzorgers echt uh, worden ontlast. Um, en zo kan ik eigenlijk nog tal van onderwerpen noemen we ja, gaan met een enthousiaste blik 2016 ja. weer in. En um, we staan er voor iedereen, voor iedereen weer klaar. Met nou, dat we zijn uh, heel mooi. bijna twee jaar op de rit. Dus misschien wordt het eens tijd om richting maart eens terug te prikken wat er nu uh, wat gebeurd is de afgelopen ja. twee jaar. En ervoor vooruit te blikken van uh, wat doen we in de, in de rest van de, de regeringperiode. Ja, we zijn uh, uiteraard, ik ja. ben wel bereid om het, om het bij weer aan te schrijven. Wellicht Kees Metters, onze fractievoorzitter, ja. heeft ook altijd zijn woordje klaar op dat punt. Die ja. weet, uh, ja. ja, ja, ja. weet ook, of Gert-Jan Bluis. Ja. Um, maar zeker, dus ik ben... Uh, ja, ben uh, Uiteraard. Oké, okay, Jan. Uh, bedankt voor de uiteenzetting en uh, we helpen uh, natuurlijk ook als ze uh, echt dat we de modus en ver gaan uh, halen en liefst zo snel mogelijk. Natuurlijk. Zeker. Dank u, okay. Dank u wel. Drukte al, van al om hier. Er wordt met loten gegooid en uh, noem het maar op. Bij hele dozen heel worden er Maar dat komt straks. Ja. Uh, de loten en de, uh, de, de, hoofdprijzen, de hoofdprijzen worden getrokken. De. Maar eerst gaan wij praten met Gilles Kok. Goedemorgen. Goedemorgen. Morgen, Gilles. Goedemorgen. En alvast een, een heel goed nieuwjaar, want de receptie moet nog komen, begrijp ik. Ja, ik wou het even uitstappen. Uh, <laughs> ja, ja. Bij deze toch maar van harte. Maak er we, een mooi jaar van. We gaan praten over de nieuwjaarsreceptie, uh, de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie. Uh, er was in het begin nog wel wat uh, verwarring, geloof ik, dat het de gemeente nieuwjaarsreceptie was. Maar dat is niet zo, hè? Uh, dat is helemaal niet zo, inderdaad. Het is echt een, een receptie voor heel Zandvoort, voor iedereen in Zandvoort. Ook dat alle uit, verenigingen en ontstaan zo. We staan vanuit de gedachte van uh, iedereen loopt me al die recepties af. Ja. En uh, eigenlijk is de grootste van alles uh, die van de gemeente. En laten we die als uitgangspunt nemen. En die dus niet in het gemeentehuis houden. Nee, maar, maar op een andere locatie waar meer mensen kunnen komen. Ja. En het gewoon wat, wat breder aanpakken. Zodat ja. Uh, ja, iedereen uh, niet uh, wekenlang al die recepties hoeft af te lopen per nee, se. Dat het mag het altijd. Ja. Maar ja. Ja. dat we ook iets organiseren waar iedereen ja. gewoon naartoe kan komen. En elkaar daar ontmoet. Ja. Ja. Want je dat zag gewoon dat er heel veel recepties. Heel veel dezelfde gezichten kwamen. Ja. Iedereen ja, liep, en uh, liep ongeveer hetzelfde rondje. En, uh, oh leuk dat je er weer bent. Ja, precies. Ja. Ja. Dus ja. dat ja, wordt nu ondervangen door de Zand voor zijn Um, dit jaar in Nautiek uh, zijn er genoeg grote locaties in, in, in Zandvoort, want um, het is ooit begonnen in de krocht met iets van 300 deelnemers en nu? Nou, we zijn uh, vijf jaar geleden begonnen inderdaad voor het eerst en daar kwamen er 300 mensen op af. Dus ja. daar waren we eigenlijk heel enthousiast over. En dat gaf ook aan dat we dus het idee wat we hadden wat oorspronkelijk bij Jansen uh, vandaan komt eigenlijk en uh, ja. door een clubje mensen gezamenlijk uh, wordt georganiseerd al sinds uh, vijf jaar geleden. Ja. Uh, merkte dat er dus animo voor was en uh, we merkten ook al van ja die eerste keer als dat al 300 geeft dan zal het gaan oplopen waarschijnlijk ja. en dan in de kroeg past dat niet meer en nee. het was al bomvol die eerste ja. keer dus ja. ja dan moet je op zoek naar andere locaties en dan kom je er eigenlijk wel gaan en weg achter dat, dat er is dan zo... voor niet zo heel veel locaties zijn waar je zo 500 mensen bij kan, kan. Ja. ja dus dan uh, en toch want we wilden het niet uh, uh, op een vaste locatie organiseren, want dan krijg je toch ook een beetje mensen zeggen, hey, waarom wel bij hem en niet bij mij, of nou, hoe dan ook, we willen het sowieso Steeds. leuk om te roleren, omdat je dan ja. nou ook bij verschillende uh, ja. bedrijven binnenkomt. Ja. Um, maar goed, er zijn er niet zo heel veel. Uh, vorig jaar hebben we het in de Haven van Zandvoort gedaan, ja. dat is een, een uitstekende locatie, maar uh, ja. Ja. Ja. Nou, die en komt de... vast wel weer in de toekomst een keer voorbij, maar we wilden het gewoon variëren. En we zijn nu uitgekomen bij Club Nautique. En, en dan? Nou, het is wel, wel grappig, want als je nu de bebouwing... hebben we net met John Cornelis overgaat, ja. over gehad... Uh, over ja, ja, 36 locaties. Dan worden we dan op ons e denken bediend, ja, denk ik. Ja, ja. Ja. <laughs> um, <coughs> maar het zou het is, ook heel leuk zijn... om een locatie in het centrum te vinden natuurlijk. Nou, dat bedoel ik. Ja. En, uh, de oude brandweerkazerne... is dat geen locatie? Nou, de klein? nieuwe kazerne ja, hebben we gedaan. Nee, maar de oude kazerne uh, is denk ik niet geschikt. Volgens mij mag je dat hier... niet hard op zeggen, maar volgens mij is het band niet eens... Doe het voldoet aan alle eisen. Dus ik denk niet okay. dat je daar met 400 man zomaar nee, even een feestje nou ja, kan goed, organiseren. Ja, ja. Sporthal daar ben je, is ook al geweest. Denk ja, denk ik, hè? Nou, ik, ik weet dat de ervaring met, uh, met de organisatie. Dat, uh, uh, je kan twee dingen doen. Je kan een locatie kiezen ala la Nautique of de haven... Die geschikt zijn en die weten hoe je zo'n partij moet opvangen. En die ook helemaal ingericht zijn ervoor. Of een locatie zoals de kazerne. En dat, dat ook met de sporthal. Mm -hmm. Daar kan je een heel leuk feestje maken. Maar dan moet je er echt wel wat zelf aan gaan doen. Ja, om ja, het ja, aan te kleden. Ja, ja, ja, ja. Om de catering er te verzorgen. Ja, ja, ja. En, en dat is dan weer. En, nou, dat, ja, dat heel is ja. voor een groep, <kwijnt> voor een groep <kwijnt> is best wel weer een hoop werk. Ja. Om dat allemaal te organiseren. Ja, ja. Dus we willen van alles. Maar uh, eerst, het is leuk om zo'n kazerne te doen. Ja. Maar het is ook wel geeft heel fijn veel om het bijvoorbeeld ja. nu bij Nautique te kunnen doen. Ja. Ja, ja, klopt. Ja. Ja. ja, het geeft toch wat meer rust voor de organisatie. dat geeft natuurlijk voor notiek En en, en voor, ook voor de voorgaande is het natuurlijk een heel leuk, leuk. Uh, promotiemiddel. Nou, want zeker. er komen in één keer 400 zandvoerders nou. die misschien in de loop van het jaar terug komen terugkomen bij. Ja. En dat is ja. ook waar we het willen variëren. Dat is ja. ook iedereen die, ja. die het kan opvangen, ook de kans krijgt om er iets moois ja, van te maken. Ja, dat is leuk. Ja. De eerste uh, editie in de krocht, heb ik opgezocht, waren er 13 deelnemers. Ja, met deelnemers doe je net op bedrijven, uh, stichtingen, uh, verenigingen die aanhaken. We zijn begonnen met niks. Hè. We, uh, toen hebben we van de gemeente een, een budget gekregen van nou, probeer hier een, een receptie van te organiseren. Toen hebben wij gedacht, van, nou, dat is uh, enerzijds een beperkt budget, maar aan de andere kant wel iets om mee te starten. Mm -hmm. Maar het zou mooi zijn als uh, verenigingen, sportverenigingen, clubs, politieke partijen, maakt ons niet uit... Dat die, uh, die ook een gaatje meepikken. En die, in plaats van dat ze allemaal hun eigen uh, receptie organiseren... waar ze mensen van buitenaf willen trekken die vaak niet komen. Want het is vaak een interne gelegenheid. Nee, ja. Dat die zich daar kunnen presenteren. Ja, ja. Dus we hebben uh, ze de kans gegeven om voor 150 euro deelnemer te worden... Waarvoor ze wat uh, promotie, uh, uh, worden ze meegenomen in de promotie. En ze kunnen zich op de avond zelf, op de receptie zelf, presenteren. Uh, krijgen ze een eigen tafel. Die kunnen ze inrichten naar, oh, okay. naar eigen behoeven. Ja. Om zich daar, ja, aan, aan uh, iedereen die komt daar voor te stellen. En uh, ja, ziel te winnen of wat dan ook. Of, uh, Zo snijdt het meestal aan twee kanten. En de organisatie ja, ja, ja, uh, ja. heeft daarmee een extra budget gekregen. Ja, ja. Om er een volwaardige receptie van te maken. Ja, ja, ja. Okay. Iedereen, ja. En dat is uitgegroeid. Want dat is heel leuk. We zijn begonnen inderdaad, je hebt het opgezocht met 13. Uh, <laughs> en hoeveel dat dat, dat neemt toe. Ja. Uh, we zitten nu op 22. Oh, Oké, okay. nou dan is dat toch. Uh... Nou, het, het, het, het grappige is. Maar uh... het is, het is er is gisteren nog eentje bijgekomen. Dat bedoel nou. okay. <lacht> ik. Het, het staat nu eens vast. Laat, nee, het, laat nee, nee, nee. Okay. Ja. Ja, ja, ja. En het is uh, eind van de week, dus mensen die, uh, die zich op hadden willen geven. De, ja, je moet een keer een stop zetten, waarschijnlijk. Nou, ja. Nou, ja, kijk, we hebben nou, een maar ja, andere kant hebben een de post gedrukt en daar hebben alle deelnemers op, uh, op uitgeprint. Uh, op die laatste twee die er op het laatst bij zijn gekomen. Ja, dan ja, ja, ja, ja. Dus als iemand zegt nou, wij willen met ons nu nog aanhaken, dan is dat zeker bespreekbaar. Overzet misschien? Doet ook mee. Oh! We zijn niet benaderd, maar we doen wel. Oh. <laughs> dat was meneer Tromp, daar gaan we het zo even over hebben. Ik ben twee keer in de winkel de geweest. Ik ben twee keer in de winkel geweest. Twee keer nee hoor, maar oké, daar gaan we het straks over hebben. Zijn er, um, er zijn, zijn er natuurlijk verenigingen die, uh, die, die, die niet meedoen omdat ze hun eigen uh, receptie willen houden, zoals de voetbalvereniging. En, uh. Ja, maar dat is wel leuk. Om, uh, dat was natuurlijk vanaf het begin ook een beetje zo'n zoektocht. Ook voor verenigingen. Uh, van ja, maar we willen niet ons eigen clubje uh, uh, stopzetten en het alleen maar op zo'n gezamenlijke receptie doen. Want niet al onze leden willen daar naartoe of kunnen daar naartoe. Nee. En het is ook helemaal niet dat het een soort vervanging moet zijn. Het is alleen dat je, uh, en dat zie je nu ook wel bij veel verenigingen. Ik zit zelf bij de KNRM. Ja. Wij hebben vanmiddag een uh, nieuwjaarsborrel. Maar intern, gewoon met onze eigen mensen, ons eigen clubje. Uh, vrouwen, kinderen mee. Maar dat moet en, toch kunnen? En dat ja. is gewoon echt met elkaar. Ja. Ja. En daarnaast hebben we de gemeenschappelijke ge, ge, gezamenlijke receptie. En, en daar zijn we ook ieder. met de KNRM aanwezig. Omdat we daar ons willen uitstaan. Nou, de rest van ja. En, en ja. dat is een hele mooie. Uh, ja. Dan heb je wel twee recepties. Dat is eerlijk gezegd. Dat wel is wel later. waar. ja. Maar het heeft wel allebei een heel andere functie. Ja, en ik denk wel. dat allebei ook toegevoegd waarde kan zijn. Ik ik denk het ook wel. Ja. Nou, maar goed, het blijft uh, nogmaals voor elke vereniging eigen keuze om wel of niet aan te haken. Tuurlijk. Ja. Uh, en of het als vervanging te doen of twee recepties uh, mee te doen. Dat is aan ieder. Ja, ja, ja dan dan dan dan dan dan ik heb wel meer beslissen. verenigingen die, ja. uh, die, die meedoen met de Zandvoortse New maar toch intern ook hun ja, eigen. Uh, dat, is toch, dat geeft uh, nou, toch niet? Niks, is niet is toch nee, mee. dat is nee, helemaal nee, geen probleem. Maar anders krijg je uh, 24 toespraken en dan wordt het natuurlijk wel heel erg. Vorig jaar ging het over de Republiek. Verwacht je nog wat? Ja, uh, <laughs> ik denk dat we nu kunnen zeggen dat we met deze burgemeester altijd wel iets kunnen verwachten. Ja. Want vorig jaar dat, was het ook een verrassing. Ja, ja. En daarmee prik ik hem ook een beetje. En, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Als Jan van z'n kranten uh, ja. hebben we dat ook in de kranten uh, lichtelijk willen verwoorden. Om hem toch even uit te dagen. Van nou ja, waar kom je nu mee? Want ja, ja, vorig jaar ja, heb je het, ja, het uh, toch uh, wat, uh, ja, wat losgemaakt bij ja, deze ja, genen. Ja, ja, ja. Niet dat hij daar per se overheen hoeft. Maar uh, ik heb geen idee. Ik, uh, ik weet niet wat in zijn speech komt te staan. Hem wat vaststaat dus, zal, dat was de wel wat, uh, de jaarlijks nieuwjaarsspeech houdt. Uh, ja. Namens de gemeente en alle zandvoorters. Nou, de, de, de burgemeester die praat voor Zandvoort. En ja, alle andere verenigingen die kunnen dat op hun eigen receptie doen. Ja. Um, 24 deelnemers. Ja. Um, de grootste vereniging van Zandvoort doet niet mee. Het genootschap Oud Zandvoort. Zou die er graag bij willen hebben? Ja, als organisatie willen we eigenlijk dat alle uh, verenigingen meedoen. En zeker zo'n grote uh, vereniging. Daar verwacht je eigenlijk ook dat ze dat graag willen. En uh, dat ze niet willen, ja, dat is voor ons jammer. Maar... Ja, wat moet ik ervan zeggen? Ik heb net ook gezegd, het is voor ja, ieder vrij om uit te haken. Ik ga het absoluut nee. niet veroordelen of nee. beoordelen. Nee, het, is nee, het, nee, niet de, het is voor ons als organisatie jammer dat zij als zo'n grote vereniging het niet doen. nog niet mee willen doen. Ja, Laten we daar maar even het komt misschien een deur houden voor volgend jaar. Laten we zeker de deur houden ja, voor uh, volgend ja. jaar. Want ja. ik, uh, ik hoor er van de week nog eentje die volgend jaar wel mee wil uh, gaan doen, maar daar kunnen we het later nog eens over hebben. Um, het groeit en het groeit. Nou uh, laten we dan de ondernemers oproepen om voor volgend jaar een mooie locatie aan te bieden. Die niet komen. Of schiet is zo, Gewoon dan uh, 500 <laughs> ja. mensen. Want, uh, dat, dat hebben we, dat we wel dat nodig. Kun je nergens meer uh, terecht nee. dan? Nee. Nou ja. Ja. We hebben nog een jaar. We hebben nog een jaar. Ja. Ja, Dit jaar gaat het lukken bij uh, Club Nautique, daar ben ik zo leuk. overtuigd. Ja. Ja. En, Wordt een mooie. Er staan nog meer jaar rond strand, jaar rond paviljoens waar je zeker 500 man kwijt kan. Dus voor die. Het ja, ja, zou nou leuk zijn als dit het, het centrum is, is. Maar helaas hebben we dat nog niet. Nee, nee, nee. nee het is te klein. Nou. Gilles, bedankt voor uh, de uitleg. En uh, nou, alle standwoorden zijn volgende week welkom in Club Nautique. Ik hoop iedereen daar te ontmoeten. Ammulaat. Ja. Of ik ook iedereen een hand kan schudden, dat uh, zullen we zien. Maar uh, nee, ja, ja. iedereen is welkom. De vanaf half acht. Ja. Vrijdagavond, 8 oh. januari, vanaf half acht. Tot acht. gaan we een af. uurtje of twee uh, gaan we gezellig met elkaar kletsen en het nieuwe jaar uh, echt induiden. In je moet wel twee kwadjes meenemen voor het parkeren, uh, uur, die die hebben we er niet af kunnen lullen. Laten we nee, daar... die, niet, die komen er niet af. Nee, nee, nee, We moeten het doen met 50 cent per uur. Maar uh, ja, dat is, nou, is toch, Dat is toch ook te doen. Dat ja. is maar een half uur, want om 8 uur is het vrij parkeer. Dus voor een nee. kwartje ben je nou. bij de receptie met auto. Wat ik ook nog wel even leuk vind, ten slotte ja. om te melden... Ja. Uh, is dat we door, uh, door het groeiend aantal deelnemers... en door, uh, dat het budget dermaat gegroeid is dat uh, het deel wat de gemeente bijdraagt aan deze receptie. Dat is, ja. dat is nooit een vast bedrag geweest, maar altijd een aanvulling op. Ja. En die aanvulling is nu zo weinig dat het nou, bijna niet heel hard worden is. En ja. dat uh, vind ik wel heel, uh, heel prettig heel en ook fijn. Oh, kan, uh, okay. kan ook dat jou jou extra's, iets extra's bestellen. <laughs> de kunnen kan er met anders mee gaan doen met het geld. Ja, ja, ja. Nou, wij heel houden heel... ons aan de ja, Dat ja, is hè? ook te danken aan een andere hoofdsponsor. Ja, laten we die zeker niet vergeten. Het Holland Casino heeft vorig jaar een bijdrage gedaan. En dat is ook voor dit jaar weer. En dat is met name ook waarom de gemeente het met minder af kan. Okay, en het ja. groeit aan deelnemende verenigingen ja, nou, bij elkaar. Ja. Ik denk dat we een hele mooie receptie hebben staan die de, op deze manier nog wel een paar jaar uh, door kan. En wat mij betreft uh, ja. nooit meer hoeft te stoppen. Nou ja, de oproep is. Uh, Sluit je aan. Kom naar ja. de uh, Zandvoortse, uh, Miel, uh, Zandvoortse receptie. En dat is uh, vrijdag van half acht tot half tien. Klopt. Okay, bedankt. Tot dan. Ja. The bullies are a nickel of a ricochet, but the quick is away to end the war, he's dropping guns and war. Aan het ombouwen met kartonnen dozen en blauwe uh, boksen. Want we gaan richting de laatste trekking van de uh, loterij. Laatste weektrekking. Laatste En daarna gaan wij door met de hoofdprijzen. Dus er wordt hier van alles omgebouwd. Want de, degenen die nu een prijs winnen, moeten daarna weer terug in de ton. Dan wordt er officieel gehusseld door Ingrid Muller. En dan... Uh, en de notaris, hè? En dan gaan we weer verder met de trek. Ja, en de notaris. Ik moet nog even een oproep doen. Uh, onze uh, dominee Teunhaard van der Linden is uh, genomineerd als halemer van het jaar. Hij Leuk, preekt natuurlijk ja. in Zandvoort. En hij is genomineerd door, uh, voor het schrijven van de twee boeken. Uh, Ondernemers met lef over de Joodse, Joodse uh, gemeenschap. gemeenschap. En mocht je hem willen steunen, dan kan je uh, kiezen... Op www.halemsdagblad.nl, schuine-regionaal, schuine-harlem.eo. En dan kom je vanzelf op een uh, uh, site waar je kan kiezen. En er zijn meer mensen die genomineerd zijn. Maar leuk. Ja. Het verzoek is hier dus om eens te kijken ja. hoe dat zit. Ja. Overigens een heel leuk boek. He, allebei de boeken zijn, ja? Uh, ja. zijn heel erg. Heel de leuk. moeite waard om te lezen, inderdaad. Ja, de ja. rust ja. is weergekeerd, de verbouwing <laughs> is uh, gedaan. Heren. Eén, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Um, de procedure was als volgt. Jullie hadden de eerste lijst getrokken. Jullie ja. hebben nu alles wat uh, tot nu meegedaan heeft... en ook een prijs gewoon heeft... teruggegooid in de ton. Zit allemaal weer in de ton. Ingrid die heeft dat uh, onder toezicht gedaan. Dus het zal wel goed komen. Ja. Want over... Uh, we kunnen nog wel even discussiëren. Goed. Notaris Muller is aanwezig. Dus ja, uh, um, hey. geen fouten gemaakt We doen worden. nu de uh, laatste de, trekking... Van de loterij. De week, de laatste week. Van de, Juist, van de weekprijs ja. ja. ja. ja. Wie gaat het voorlezen? Ben Begint, secretaris oh, okay. van de ondernemersvereniging Zandvoort. Doet hij ze alle 30 of doe jij de laatste vijftien? Nee, nou, we doen ze alle 15 om 15. Oké, okay, oké. Okay. Okay. Nee, dank oh, okay. Ik ga het zo weer proberen. Dan gaan we beginnen met de eerste. is het van uh, Bloem Circus Bluis uit... Uh, ik meen de Halterstraat is door de heer of mevrouw Kamies gewonnen. Een waardebond 20, te waarde van 20 euro. Een cadeaubond van 10 euro door Verstegers IJswandel, door, door de heer of mevrouw De Graaf. Cadeaubond van 20 euro door Tromp door de heer Brouwer. Cadeaubond te waarde van 15 euro voor level-up uh, voor meneer A. Vleers. Cadeaubond te waarde van 15 euro van Blokken voor de heer of mevrouw Christelijn. Cadeaubond te waarde van 15 euro voor slingeroptiek... door de heer of mevrouw Van der Bos Koper. Eén persoons koemetschotel door de slagerij Horneman... door de heer of mevrouw Braam. Een fitchie cadeaubond te waarde van 20 euro... van de Zandvoorts Apotheek door de heer of mevrouw Schollert Zwemmer. Een paar dames hakken of herenhakken te waarde van 50 euro... voor Sjana's repair door de heer of mevrouw Drozen... Een zuivelmandje te waarde van 25 euro van de kaashoek door de heerig mevrouw van der Linden. cadeaubon te waarde van 15 euro van Albert Heijn door de heerig mevrouw van Maat. cadeaubon te waarde van 15 euro van Dobie Dierenwinkel door de heer of mevrouw Knotter. cadeaubon te waarde van 10 euro van Sebon door de mevrouw verstegen. Cadeaubon te waarde van 25 euro... voor een Centerparks door Roy van Duringen. Nee. Zo. Roy? Nee. Gefeliciteerd, Roy. Nee. <laughs> en de laatste van mij. Een vierpersoons bucketfriet van het Snackbordplein... door de heer of mevrouw Bogma. En dan gaan we over naar Peter Tromp. Die uh, doet de onderste 15 zonder bril. <laughs> oh, uh, yeah. even, even lezen hoor, deze. Hè. Cadeaubond te waarde van 10 euro... door bakkerij van Vessem gewonnen door Ippe Brune. Ook geen onbekende. Ah. Fotolijst met oud-Zandvoort-foto... door het Zandvoorts Museum beschikbaar gesteld... door Crees Abatoen gewonnen. Een cadeaubon waarde van 10 euro... van vishandel Arie Gruit... Door, gewonnen door A. van der Veld. Uh, cadeaubon te waarde van 15 euro... Emotion by. Dan moet ik even naar de notaris... want er staat geen naam bij... Oh, Nummer 19, uh, Notaris Muller. Die is nu bezig om te kijken. Ik ga maar zo met die anderen. En uh, dit is allemaal niet zo erg met die notarissen. Maar ze kosten klauwen voor met geld. Maar uh, koffie, thee, chocolade. Cadeaubon. Uh, beschikbaar gesteld. Ik ben helemaal van slag, zeg Tea, chocolate en more. Door JC Paul. Een cadeaubon te waarde van 10, 25 euro zelfs. Door Beachim. Is door. Brilletje. Mevrouw Keur gewonnen. Een cadeaubond van 10 euro. Fotozaak Menno Gorter. Door Spirieus. Een gratis ontworm voor de hond of de kat. Dierenkniek. Zandvoort. Is gewonnen door. Wat staat hier? van Brink. Frederik van Brink. Frederik van Brink. ABC en Moor heeft een cadeaubon beschikbaar gesteld... de waarde van 10 euro. Die is gewonnen door Van Vessem. Kostuum, stomen en reinigen. Stomerij Beus, gewonnen door Bruinzeel. Braamzeel, sorry. Gratis ontwormingskuur. Hond of kat is gewonnen door Ben Zonneveld. Oh, nee, door A. Koning. Beschikbaar gesteld door de dierendokter Zandvoort... Wat zit je nou te lachen? Hij was leuk. Ja, hij was hij was leuk. Uh, Vlug Fashion heeft een cadeaubon beschikbaar gesteld van 10 euro. Die is gewonnen door Kobi Schuiten. Uh, Misueno heeft een cadeaubon ter waarde van 10 euro beschikbaar gesteld. En die is gewonnen door Dijnen. En uh, nog een keer een ontwormen hond of kat. Door de dieren Sandvoort door van van Gammeren. En de notaris heeft inmiddels gezien dat ze een foutje heeft gemaakt. De cadeaubond te waarde van 15 euro Emotion Buy... is gewonnen door... Wendy Hagen Hagenhuis. Ja. En dat, dat zijn is... ze alle 30. Het is zo jammer dat je uh, Ingrid daar de schuld van geeft... want het is zonder dat jij ook bij die trekking daar zou. Ja, maar toch. Uh, we gaan even een muziekje draaien en dan gaan we husselen. Voor de hoofdprijzen. Voor de hoofdprijzen. En negen in totaal, hè. Oh... ...over uh, uh, een aantal dozen. En uh, Ingrid Muller zal uit om en om een lot trekken. En dan uh, wordt dat hier neergelegd en dan gaan wij dat voorlezen. En uh, ben die noteert dat. Uh, nogmaals gezegd, iedereen die wat wint... ...wordt persoonlijk benaderd en de uitslag komt in de Zondse Krant. Hoewel die deze week niet in Zandse andere krant stond, meneer Tromp. Maar er was geen uittrekking ja, vorig was het Dat treft. is nu de trekking. Juist. Dat gaat altijd goed. Vandaar gaan de, de, de, de hoeveelheid. Als jij stond... denkt mij op een ja, fout kunnen betrappen, helaas <laughs> voor jou. <laughs> er zullen nog zat fouten komen, hoor, dit jaar. Dat dus denk ik. wel. Nee. Ja. Ik <laughs> nou, ingrid, uh, ik zou zeggen, wat, wat doen we? Uh, je hebt prijzen daar staan. Ga je van boven naar beneden of pak je gewoon iets? Nee, we, pakken, we gaan van boven naar beneden. Oké, okay, nou dat staat okay, is duidelijk. Hoor. ja. ja. Dus de eerste prijs is. Wat is de eerste prijs? De Son Sonos Play 1 Speaker van Stiphout. Zo. Die, Die is gewonnen door... door. Dan moet je even oncijferen, geloof ik: Marijn Schotanus. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ik denk als je hier een 1 op zet, dat het makkelijk is, want we moeten ze alle 9 nog doen, meneer Trump. De volgende prijs is de ingelijste print van Kees Verkade... Uh, gesponsord door het Sampet Museum. Gewonnen door, door... Ton Jagers. Gefeliciteerd. Het de derde twee. lot. Huzsel, huzsel, huzsel. Het uh, de derde lot zijn twee jaarkaarten van het circuitpark Zandvoort. Gewonnen door de heer van House Ram. Gefeliciteerd. U mag het, het hele jaar door naar het circuit. En lot uit de andere doos, meneer Tromp... En dat is een fiets aangeboden door de HEMA. Gewonnen door de Vreng. CB de Vreng. Oké, okay. gefeliciteerd. Die gaat het hele jaar fietsen langs ja. de HEMA. En uh, Spot, uh, nummer 5. U wil wat zeggen nu, Ron? Ja, wat heel leuk is dat uh, onze uh, grote vriend uh, Hema Zandvoort... dit jaar geen één, maar zelfs uh, twee fietsen beschikbaar wow. heeft gesteld. Dus daar zijn we heel blij mee. Dat is leuk. Uh, Mag even vermeld worden. Appert. Voor de hoofdprijzen worden die hoofdprijzen. uitgereikt of worden die uh, thuis bezorgd? Nee, de hoofdprijzen worden uitgereikt volgende week uh, zaterdag. En dat gaat gebeuren bij XL om 11 uur. Mm -hmm. Dus de mensen krijgen allemaal een uitnodiging... om daar hun hoofdprijs in ontvangst te nemen... En ook de ondernemers die de prijzen beschikbaar hebben gesteld... worden daarbij uitgenodigd. Het volgende lot. Een okay. wederom dan de fiets van de HEMA. En is gewonnen door familie Drommel. Oh. Hartelijk gefeliciteerd. Ja. Een lot uit de andere doos. <tie> <tie> uh, een uh, Air Force Jack van Zektheim. Gewonnen door... Jamie van der Lier. Nou, gefeliciteerd. Er wordt heel moeilijk gekeken op het volgende lot. De volgende prijs. Dat is een Ili-expressomachine Ili aangeboden. Oh, mooie prijs. En die is gewonnen door Dijam Schouten. Gefeliciteerd. Ja. Mooi Dat prijs. is meer van het ontcijferen, geloof ik. En, uh... We gaan door met het volgende lot. Dat was prijs nummer 7, de volgende nu nog 2. En het is een 2-persoons bo uh, boksprint aangeboden Handje Huyentedek. Oh, dat is ook een leuke prijs. Ja. En als ik het goed kan lezen is Frederica Koffler. Gefeliciteerd, Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Mooie prijs. Ja. En als laatste. Een bestedingsfoutje voor het verblijf in de parken van Centerparks. Door C. Stegger gedaan. Gefeliciteerd. Van Alle van prijswinnaars. Alle prijswinnaars -prijs zitten er weer uh, niet bij dit jaar maar jij mag niet meedoen. Oh. Oh. En de hoofdprijswinnaars uh, van harte gefeliciteerd. Jullie prijs wordt volgende week uitgereikt uh, bij XL. Daar krijgen jullie uh, bericht over. En uh, nou, ja, nogmaals geluk gewenst. Ja, uh, negen prijswinnaars onder de uh, 45.000 loten. loten. Er zijn oh, nog okay. 5.000 loten over, worden de 50.000. Dus uh, uh, dat is nogal wat. Is dat naar nou, nou verwachting? He? Het is Peter? Uh, ja. Aan de ene kant wel, aan de andere kant proberen we de ondernemers uh, te overtuigen van het feit dat het uh, uh, leuk is om ook de lood uit te delen. En vooral bij de grotere jongens, bij de supermarkten, ja. is dat wat lastig om bij iedere kassa, als je Albert Heijn ziet, negen kassas wat op een allemaal. rij, en de dametjes moeten denken aan uh, Sprake elma's ja. heeft ja. hij uh, 20 eurocent bij, doet hij dit, dat en dat, wilt hij een tasje, dit, oh nee, dat mag niet. Tasjes, tasjes mag niet meer, hè? Ja, een dubbeltje, oh. hè? Ja, <laughs> 10 eurocent. 10 <laughs> ja. Maar wel kwaliteit. Ja. En uh, dat is dus lastig. Dus uh, ja. we hebben gekozen, dit jaar bij Albert Heijn om ze alleen bij de sigarettenafdeling daar uh, neer ja, daar te leggen. Moet je ze ook inderdaad. En, nee, je uh, kan ze gewoon. Uh, daar kun je dan ze halen. gewoon een één uh, of twee pakken. En, uh, maar er zijn ook ondernemers die wel loten te hebben, maar ze dan niet uitdelen. En, dat is lastig. Dat is het ja, uh, puntje van aandacht. Ja. Volgend jaar weer. Maar toch zijn we dik tevreden als je ziet. Twee grote dozen vol. Dus ik denk dat hier gewoon uh, inderdaad 40.000, 45 45.000 boten in zit. Ja. Dus volgend jaar komt er weer een ja Jazeker, uh, ja zeker. Heren en dames, bedankt voor uh, de komst. En, Notaris bedankt. De ja. hele Dank trekkerij. Wel. We gaan langzamerhand afsluiten, want het klokje tikt gewoon door. Uh, Hotel Hoogland, bedankt voor uh, alle gastvrijheid en de koffie. Uh, ik krijg een mooie wij uh, bedanken Hotel Hoogland ja. en uh, de redactie, die uh, bedanken wij ook. Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en uh, Gerrie Rutte. Kasper, ontzettend bedankt voor de regie en uh, de techniek. Uh, nou, de agenda die moeten we helaas... Nou, het was, volgende week gaan we weer uh, ja, een hele lange agenda. Gaan we, in, we, in ieder geval ja, is er genoeg ja. te doen in het Mocht je dat willen ja. zien, staat het in allerlei klanten. Ja. En uh, wij wensen jullie een prettige weekend. Gerrie, ja. bedankt. Ja, jij ook, Ben. Bedankt. Dus tot, uh, tot, uh, tot volgende gezien. week. Tot volgende week. Se despierta mi dolor, un universo me separa de tu amor. No me importa la distancia, si la llenas de esperanza, a cada hora, a cada día aquí te espero. Fuiste en avion.